Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Minister Slop zegt dat hij achteraf gezien onvolledig is geïnformeerd over de totstandkoming van de VPRO-documentaire over D66-leider Kaag. In een brief aan de Tweede Kamer erkent hij dat D66 wel degelijk betrokken was bij de totstandkoming daarvan. Slop concludeert dat de VPRO hem hierover eerder niet volledig heeft geïnformeerd, waardoor hij Kamervragen van de PVV niet juist heeft beantwoord. De minister geeft verder geen oordeel over de kwestie. Hij benadrukt dat het Commissariaat voor de Media als toezichthouder de aangewezen partij is om te onderzoeken of de VPRO de Mediawet heeft overtreden. In Zuid-Afrika zijn vandaag 24.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. De ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten en er zijn nauwelijks meer bedden voor ernstig zieke patiënten te vinden. Vooral in Johannesburg is de nood hoog. De nieuwe golfbesmettingen wordt veroorzaakt door de Delta-variant van het virus, die zeer besmettelijk is. Slechts 5% van de Zuid-Afrikaanse bevolking is gevaccineerd. Slowakije heeft de meeste doses van het Sputnik-vaccin terugverkocht aan Rusland. In maart importeerde het land 200.000 doses... maar er bleek maar weinig belangstelling voor het vaccin... dat niet is goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Slowakije heeft nu 160.000 doses terugverkocht aan Rusland voor de aankoopprijs. De eerste twee halve finalisten van het EK voetbal zijn bekend. Italië en Spanje. Ze spelen dinsdag tegen elkaar. Italië versloeg de afgelopen avond België met 2-1. Spanje kwam tegen Zwitserland niet verder dan 1-1, maar won na strafschoppen. Het weer, vannacht bijna overal droog, minimaal rond 10 graden, plaatselijk kan mist ontstaan. De dag begint zonnig, maar smiddags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zee. heet!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 I see this guy what's up Damn <laughs> How can I even try to explain why today I feel like dancing? a bitch in the mile oh yeah trying to fall for yeah.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 ben je bang voor de reunie? Schel ik wel een appel op de reunie? Maar we zijn allebei volwassen op de reunie. Snuschelen we de hand op de reunie? Man, ik kan niet wachten op de reunie. Zonder mm haar -hmm. mm -hmm. ja, was er geen muziek, dus ik geef nu niet. Ik ben een man op de reunie.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 elektriker elektrika salza Electrica, salsa, yeah! Electrica, salsa, yeah! Oh. Oh. Salta, oh, eléctrica, salta. stand